Michel Koenen met het NOS-journaal. Er is nog altijd onduidelijkheid over het lot van Hezbollah-leider Nasrallah. Gisteren voerde Israël aanvallen uit op gebouwen in een buitenwijk van de Libanese hoofdstad Beirut... waar Nasrallah zich schuil zou houden. Zeker zes mensen kwamen om, bijna 100 mensen raakten gewond. Ook vannacht gingen de aanvallen door... Hezbollah schoot na de eerste aanval op Beirut weer raketten af op het noorden van Israël. Zeker twee raketten zouden zijn ingeslagen in de stad Safat. Tientallen andere raketten werden volgens het Israëlische leger onderschept. Belgische slachtoffers van seksueel misbruik in de katholieke kerk zeggen dat paus Franciscus hen meermaals excuses heeft aangeboden. De kerkleider sprak gisteravond twee uur met de slachtoffers tijdens een bezoek aan België. Naast excuses zou de paus ook een financiële tegemoetkoming hebben toegezegd. Het lukt luchtvaartmaatschappijen nog maar moeilijk om de enorme afvalberg terug te dringen... Naar schatting wordt er jaarlijks een slordige 3,6 miljoen ton aan maaltijden, kussentjes en koptelefoons weggegooid. Vijf jaar geleden besloten Air France, KLM en andere maatschappijen om het afval flink te verminderen, maar in de praktijk blijkt dat lastig. Zo moeten bijvoorbeeld oordopjes en etensresten na een vlucht worden verbrand om verspreiding van dierziektes te voorkomen. Luchtvaartmaatschappijen willen een aanpassing van de regels, maar nog zonder succes. En voetbalcommentator Han Hollander krijgt een standbeeld bij het stadion van Go Ahead Eagles in Deventer. Dat heeft de algemeen directeur van de voetbalclub bekendgemaakt tijdens de officiële presentatie van zijn biografie gisteren. Hollander, geboren in Deventer, was de eerste voetbalcommentator van Nederland. In 1928 deed hij verslag van Nederland-België. In de Tweede Wereldoorlog werd de Joodse Hollander vergast in concentratiekamp Sobidor. Het weer nog, te trekken buien over het land, maar tussendoor schijnt ook geregeld de zon. Het wordt een graad of 13 en vooral aan zee staat een vrij stevige noordwestenwind. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat nog een feed op de N247 Amsterdam richting Hoorn. Tussen de aansluiting met de Ring en Broek in Waterland is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Ja Hans, dancing in september hè? Ja, we zijn er weer. We, uh, we zijn er weer in de, laat, de laatste zaterdag in september. Ja, de, maar ja, dat is en, uh, uh, uh, de eerste uh, zaterdag in oktober. Oh, daar heb jij weer gelijk. Ja, ja, inderdaad. ja En, en, en uh, het leuke is, uh, de, de zomer is echt afgelopen nu. Ja, die uh, is wel voorbij, hè, lijkt het, me. Maar uh, uh, ja. gelukkig was het droog toen ik hierheen kwam. Maar... Trek je Zuidwestertje aan. Ja, ja maar goed. Uh, welkom bij uh, Goedemorgen Zandvoort. Wat gaan we allemaal doen, Ger? Heb jij, nou, we gaan... Een, uh... Als jij het eerste uur doet, dan doe ik het oh, tweede. Dat is Geen... goed, man. We ja? hebben een heel vol programma. We gaan uh, straks praten met uh, uh, zanger uh, Ruben. En die heeft meegedaan uh, aan het Junior Songfestival... En uh, is daar vierde geworden. Een hele beste, mooie prestatie. Uh, daarna uh, gaan we luisteren naar uh, Carina. Die heeft een, uh, een, een gesprek gehad met Nicole Post. En die heeft een boek geschreven over uh, Elswoud. Over Elswoud bij uh, Benzel. Over Wim Bensel, ja, ja, ja. ja. Precies, je kent het. Uh, daarna gaan we uh, praten met uh, Geert maar in de studio hier... Uh, um, ja, over camping Overcamping Standenvoerder. Er is een motie of, uh, uh, geweest. Nou ja, beter al was van. Hè? Je bent politicoloog uh, Politicoloog, uh, <laughs> ja. <laughs> ja, ja, ja, ja. En daarna hebben we um, uh, Kees uh, Rutgers. En die gaat praten uh, over uh, uh, het meezingfeest van André Haas. Ja, ja dat is volgende de week inderdaad. Keer al. Ja, zeker. Ja. Nou goed, dat is het in het eerste uur. Vol uur, moet ik zeggen. Vol we gaan in, het, in het tweede uur uh, hebben we een uh, reportage van uh, Haarlem 105. ...van Patrick Berg. Dat gaat over restaurant Ries... ...wat nog steeds niet wordt opgebouwd. Nee. Uh, bewoners van de sofië maken bezwaar tegen een speelplek al daar. Ze zijn bang voor uh, geluidsoverlast. Uh, Ingrid van Eck komt daarover praten. We hebben nog een interview van Carina opgenomen... Met uh, Jefferson. De artiest Jefferson. De artiest Jefferson. Jij kent hem niet, hè? Nee, ik ken hem niet. Ja, die maakt hele ja, leuke muziek. Ik ken alleen Jefferson Airplane. Nee, dat is weer een ander. Oh, dat is een ander, okay. Ja, En die komt niet. Die komt niet. <laughs> <laughs> en daar, als laatste hebben we nog eerlijk goosters van de verbeelding um, om te praten hoe het uh, daar uh, gaat. Ger, ga jij wel eens naar casino of niet? Nee. Nee? Nee, nee, oh. nee? nee, ik ben niet van het gokken. Je bent niet van het gokken? Nee, Oké, okay, nee, nou, dat nee. kan wel wat opleveren. want ja, ik, dat weet je, ik. Ik zal je zeggen, in Amsterdam-West is er afgelopen week een vrouw geweest. Die won weer 108.000 euro met een uh, jackpot. Pot voor pillenpap. Maar dezelfde mevrouw, drie maanden eerder, won ze 1,2 miljoen over nee, met joh. een jackpot. In hetzelfde... <laughs> in het, ja. Dus ja, god, ik wil gaan reclame maken voor het casino. He? Maar het kan geld opleveren, maar ik moet er wel bij zeggen, meestal... Leef je gewoon, ja. ja, mijn vrouw heeft natuurlijk daar jarenlang, 40 jaar gewerkt. Ja, die heeft heel lang gewerkt dus daar, Ik hè? heb wel eens wat verhalen gehoord over deze en gene die maar, wel eens wat. Maar meer verhalen die. Vroeger in de, in de 80 jaren kwamen ze met vuilniszakken vol met geld kwamen ze binnen. Ja, nou, die Chinezen die kunnen er ja. wel wat steeds wat van ja. volgens mij. Maar goed, uh, uh, ik kom er ook weinig hoor. Vroeger wat meer, maar nu uh, tegenwoordig meer. Wil jij morgen gaan fietsen nog? Uh, morgen wordt het redelijk weer. Nee, niet met die wind. Nou, als je, als je, als je naar Haarlem wil, je wil over het Visserspad. Hè, ja? je, je weet ja. waar het is. Die is afgesloten. Okay. De halve van Haarlem is er morgen. Dat is ah. een hardloop evenement. Of okay. een wandelevenement. Volgens mij hardlopen. Ja? Uh, die komen ook hier in Zandvoort. Dat is op zich wel aardig. Maar daardoor is wel dat Visserspad uh, eigenlijk de, bijna de hele dag is afgesloten. Oh, goed om dus te Dus als mensen naar, uh, naar Haarlem willen via het Visserspad, uh, uh, kunnen ze beter niet doen. Nee. En uh, ik zag het niet in het programma staan... maar morgen hebben we ook het uh, Shanti en Zeeliederenfestival. Hè? Ja. En uh, ik heb begrepen dat het redelijk weer wordt. Dat is wel mooi. Want, ja, gelukkig uh, wel. anders dan al die koren... Ja, uh, die staan de bij, de regen. bij het wapen, hè? Nou, onder andere bij het Wapen, maar ook bij Laura en Hardy en op okay. het uh, Kerkplein volgens mij, gasthuisplein natuurlijk. Leuk hoor. Dus, um... Maar over zangers gesproken, we hebben er één aan tafel zitten. Ja, we hebben er een aan tafel zitten. We en kunnen. Niet, en we meteen met hem praten nu. En niet de ja, we gaan maar meteen doorpraten. Zeker niet de minste. nee, nee Ruben, dat is Ruben, Ruben, Ruben. Welkom. Welkom Dank Ruben. Wel. En uh, nou, vertel eens, hoe is het avontuur uh, voor jou uh, geweest? Vorige week hè, heb je meegedaan aan de uh, finale van het uh, Junior ja. Songfestival. Goed zo Hans. Nou, het ging eigenlijk zo van... Um, ik deed auditie voor het Junior Songfestival. Ja? Um, en ik deed auditie. En toen ging ik naar Academy Weekend. En bij de Academy Weekend ga je dan eerst uh, zingen en dan ga je dansen. In een weekend. En, dus, uh, en toen kreeg ik te horen eigenlijk die uh, weekend, al die zondag... kreeg ik te horen dat ik finalist ben van het Junior Songfestival. En um, ja, zo is het eigenlijk zo een beetje gegaan. En uh, ja... Justic. Hoe hebben de mensen gereageerd om je, om je heen? Ja, echt geweldig. Iedereen ja, word je herkend? Ja. ja. Maar op school natuurlijk, hè? Ja. Welke school zit je? Uh, ergens in Amsterdam. Ergens in Amsterdam. Oh, okay. Maar ja. iedereen kende uh, ken, je ja. ken waarschijnlijk al, maar nu hebben ze je beter leren kennen. Ja. En je Vier... moeder is er ook bij. En, en, ja. Uh, ja, welkom. Morgen. Welkom, Judith. Uh, ja. Je hebt het allemaal helemaal begeleid, neem ik aan. Ja, klopt. En, uh, want hoe oud is Ruben? Ruben is 14. Veertien? Mooie leeftijd, man. Ja, zeker. absoluut ja. Wanneer word wanneer je 15? Uh, 31 januari. Kijk, okay. dat is een mooie dag. Ja. En uh, ja. tot, tot welke leeftijd mag je meedoen aan het Junior Songfestival? Uh, tot 14. Tot, tot okay. 14. tot 14? Oh, ik dacht dat ook oudere, uh, nee, Tot 18? Tot 14. Of zo. Oh, tot 14, oké. Okay. Ja. Nou, dan dus zien we je over een jaar of vier, vijf in uh, een echt <laughs> Eurovisie Songfestival, of niet? Ja, misschien wel. Wil je dat doen? Uh, Lijk je dat wat? Het, het lijkt me wel leuk, maar ik denk dat ik het niet heel. ja, misschien. Ik denk als ik ervoor gevraagd zou worden dat ik het, dat ik het sowieso doe. Uh -huh. Maar ik weet niet of, het, of, ik, dat echt, dat, of ik dat echt wil. Ja, ja, ja. Hoe, ben je er, hoe ben je er toe gekomen om te gaan zingen? Um, nou, mijn ouders zeiden eigenlijk al dat ik eerder zong dan dat ik liep. Um, ja, dat eigenlijk... Zong Gewoon... eerder dan dat hij liep, ja, dat klopt. ja. Hij liep vrij laat, denk ja? dus uh -huh. het, uh, nou, bijna anderhalf. En, uh, maar zingen deed hij eigenlijk altijd meteen. Dus ja. altijd was hij heen en weer aan het draaien en aan het zingen okay. en aan het doen. Dus mooi. Ja. Maar zit het in de familie? Uh, Niet van nee. mijn kant. Nee. Nee. nee, dat is dan eerder mijn echtgenoot. Die kan okay. ook erg mooi zingen. Okay. Maar wat hij heeft, dat is uitzonderlijk. Ja, ja op, maar, kan ook wel zingen. Ja, je hebt, je hebt dus een plaat gemaakt nu? Ja. ja en, en, die laten uh, we zo horen. En hoe is die ontvangen, die plaat, verder? Ja, iedereen vond het helemaal geweldig. Mm -hmm. Gewoon heel veel positieve reacties. Dus dat was wel heel erg leuk. Hey, je zong uh, Colors of My Heart. Ja. En dat is, dat is een musical uh, liedje? Of? Nee, het is gewoon een eigen nummer. Oh, ah, je hebt het helemaal ja. zelf geschreven ook? Uh, nee, ik heb het van samen met een producer gedaan. Oh, wat goed. En uh, nou, dat, dat, met dat nummer heb ik opgetreden bij de finale. Wie ja, was de producer? Uh, DJ. Oké. Okay. Ja, dat is ook een bekende, hè? Ja. Ja, wat goed ja. En uh, dat hebben we samen gedaan. Dat is uh, ja. wel knap. Want uh, je stond in de finale dan uh, met, met drie anderen, geloof ik, hè? Is ja, met drie anderen, ja. En uh, had jij het idee dat je die wel kon verslaan? Of was het... Uh... Um, nou, iedereen had soort van iets waar ze echt super goed in waren. Uh, ja. um, en ik was de enige met een rustig nummer. En uh, heel veel, bijna iedereen had een up-tempo nummer. Oké. Okay. Dus ieder, iedereen had wel 25% kans. Ja, had je misschien ook een up-tempo nummer moeten uitkiezen? Of? Nee. Zo weet ik dat niet. Nee, Nee, nee? nee. Het is een soort van... Ik vond het mooi om een ballet te doen. En als ik nu had gekeken van, um, dat je met een tempo nummer meer kans hebt om te winnen... had ik nog steeds een uh, ballet te doen. Ja, ja, ja, ja. Hey, en ik begreep dat jij heel graag in de musical wereld verder zou willen. Hè? Ja. Uh, wa waarom trek je dat zo aan? Uh, nou, ik heb uh, in de musical Lemise Rabelen gespeeld. Okay. Oh, Lemise zo. Ja, in de Gabelen. En um, nou, sinds dat ik dat heb gedaan, vind ik het helemaal geweldig. Ja, dat begrijp ik. Wat, ja. wat deed je daar in die musical? Uh, ik speelde de rol van Cafferoche. Oh, nou ja, dat zegt hij niet zo heel veel. Maar wat, wat, wat, wat houdt het in die rol? Uh, nou, uh, hij was een straatjongen en hij ging een beetje achter de studenten aan. Oh, okay. Hij ging een beetje meedoen en zo. Ah, wat gaaf zeg ik. Ja. En dan moest je elke avond optreden, of niet? Uh, ja, bijna wel elke avond. Mag, mag dat dan als je 14 bent? Uh, nou, uh, nou, het was natuurlijk niet elke avond, maar uh, toen, toen, want we stonden ook in Carré met Le mm -hmm. En daar uh, speelde ik wel twee keer, drie keer in de week. Ja. Dus je hebt wel heel veel ervaring al. Ja. Nou, op je op hebt podium. dus al uh, in Ahoy gestaan, hè, de kleine avondjes waar, maar toch in Ahoy gestaan. Ja, ok. Plus uh, carré's. Nou, dan, uh, Dat is nou ja. dan. Niet is niet geëngstaan. <laughs> Eigenlijk is je carrière al geslaagd, kun je zeggen nu toch? <laughs> Nee, maar dat is knap als je dat op 14-jarige leeftijd al, al uh, twee van die grote uh, zalen uh, hebt gestaan. Dat is Zeker. wel mooi natuurlijk. En dat, wat zijn de toekomstplannen? De toekomstplannen? Uh, nou, ik wil sowieso heel graag uh, gaan studeren in Londen of New York. Oké. Okay. En wat ga je, wat ga je studeren? Uh, musical. Oké. Okay. Uh, en gewoon op West End of Broadway staan. En gewoon heel erg veel zingen. En gewoon dat doen. En in een hele grote film spelen. Dat lijkt me ook echt heel erg leuk. Ja, maar ja. Eerst, eerst school afmaken, hè, denk ik, toch? Ja. Dat wel is absoluut een verplichting. Ja, ja. verplichting ja, ja. De dag dat school niet meer helemaal goed gaat, is de dag dat we ook eventjes alles opzij zetten. Ja, ja dat lijkt me ja, ook. Ja. He, want, maar in het begin van de zomervakantie heb je een mooie film opgenomen? Ja, ook. Ja? Okay. Welke Juffrouw film? film? Juffrouw Pots met Diego Juf... Gerland. Oké, okay, is die okay. al in de bioscoop of niet? Uh, die komt uh, in 2025 in de bioscoop. En wat speel je ja, daar? Uh, dan speel ik de rol van Tarek. Oké. Okay. Ja. Goh, je bent echt... Uh, goed, uh, je man, wat, is jou, wat is jouw relatie met Zandvoort? Wonen jullie in Zandvoort? Um, nou, ik ben eigenlijk al mijn hele leven in Zandvoort. Eigenlijk wel sinds... Wat um, nou, was dus, ik? Hij is eigenlijk grootgebracht op camping Zandvoort. Oké. Okay. En dat is heel mooi, want ik zie nu Geert staan. Ja, die goed, komt straks in de uitzending. En dat heeft ons heel gelukkig gemaakt altijd. Ja, ja. maar nu definitief in Zandvoort, begreep ik. Ja. ja. wonen. wonen. Deels. Nou, dat doen we nog ja. gewoon natuurlijk, maar nu Ja, maar in, in we wonen nu zeg maar het grootste gedeelte, zeg maar het zomergedeelte wonen we zeg maar in Zandvoort. Uh -huh. En, en het, het, het, het wintergedeelte gaan we toch iets meer richting Amsterdam. Oh, Oké. Okay. Okay, uh, ja. Ja, ja. Ja. Ik wil nog iets vragen, Ruben, over die uh, Academy die je daarvoor gedaan hebt. Mm -hmm. wat, wat houdt dat in? Een dan... Academy, uh, want je hebt een soort van bijdrage, waar heb je eerst gewoon een auditie, dat je gewoon um, een nummer gaat zingen voor de ja. jury... En als je dan doorgaat, ga je naar Academy Weekend. Uh -huh. En dan heb je die zaterdag, heb je dan een soort van zang. En dan ga je de hele dag zingen. En dan die zondag heb je dans. Ja, ja. En dat wordt allemaal uh, geregeld door professionals? Ja. en uh, wie, wie, wie had jij begonnen? Uh, bij begon, dans ja? was het Lucia Martas. Ja. En uh, bij zang was het natuurlijk gewoon Junior Song Festival. Maar uh, ja, bij ja. dans was het ook uh, Junior uh. Festival. Goed hoor. Nou, wij zijn dus, ja? Normaal word je zeg maar na het Academy Weekend... Mm. Word je Daarna overvallen. wordt je pas um, over okay. twee weken. Overvallen en hij stelt. werd in ja, het ja. Academy weekend al meteen overvallen. Okay. Okay. Wij werden toen die zondagmiddag al gebeld. En ik had in eerste instantie niet helemaal in de gaten wat ze bedoelden. maar toen ja. zei ze, hij is door. Ik zeg, okay. hoe kan dat nou? Ik zeg nu al. Ja, ze ze zegt, hier zijn we 100% van over. Wat leuk, wat leuk. Goed hoor. Ja, nee, en het, het, het kwartet Stay Tuned won, hè? Dat, ja. Wat vond je daarvan? Ja, superleuk. Iedereen, ja? ja, we zijn zo'n hechte groep geworden. En oh, iedereen gunt het elkaar wie er wint. Oh, dat is leuk. Ja. Nou, zullen we gaan luisteren, Hans? Ja, misschien. Ja, ik Want, ben heel uh, benieuwd. Jij ja. hebt het niet gezien, helaas. We zijn, dus, uh, we zijn enorm trots op jullie andere... als zandvoorters. Well. Ja, zeker. Uh, hartstikke leuk. Ja, Goed een Mooie carrière vond je aan. Dat zou prachtig zijn. En dan kom je over vijf jaar kom je nog eens een keer op. absoluut ja. nou dan heeft hij geen tijd meer denk ik hoor we gaan nu luisteren naar <laughs> uh, naar en the color of my heart neem bedankt voor colors course, colors hè yeah. oh, oh, oh, oh, oh. super goed met jou maar toch zei ik niets want dat was hoe ik alles deed had ik iets gezegd. Zat ik hier nu niet Ze samen dagen en niet alleen Voor het eerst gekwetst Het was een harde les Die ik heb geleerd oh, Sometimes it's lonely When the words are locked inside Ja, dat was een leuk gesprek he, met Ruben. Ja, leuke, leuke jongen. Ik denk dat hij er wel komt. Uh, Ik denk het ook, ja. Deze jongen, het zijn absoluut. natuurlijk wel doordauwers. Ja, ja En met, met best veel uh, ervaring al. Ja, dat kun je wel zeggen. Ja. Ja. Als je al in Korea en uh, in Ahoy hebt gestaan. Precies, dan, uh... dan uh, is er wel wat aan de hand. Ja, zeker. Nou, we gaan verder met ons volgende onderwerp. Dat gaat over Elswoud. Dat gaat over Elswoud. Ja, en er is uh, een boek geschreven door uh, Nicole Post. En uh, nou, zeg het maar Hans. Ja, ik, uh, het gaat om een landhuis. Hè? Maar goed, uh, ik denk dat uh, Carina Veren, die dat eerder heeft opgenomen... dat ons gaat uitleggen. En zij heeft dus gesproken met Nicole Post. En daar gaan we nu naar luisteren. Welkom bij ZFM. Het geluid van Zandvoort. Goedemorgen, Nicole Post. Goedemorgen. Ja, ik uh, zag op Instagram een paar foto's voorbij komen... van een overhandiging, een onthulling, een lancering... van een prachtig koffietafelboek. En uh, ja, toen dacht ik, daar wil ik je wel over spreken. Het boek gaat over het huis van Elswoud of het landgoed van Elswoud. Jij weet het het beste, want jij hebt er een groot aandeel aan gehad. En niet alleen jij, maar ook je vader. Um, kun je ons meenemen in dit prachtige boek... Uh, over een landgoed wat echt, nou ja iedereen van Zandvoort wel een keer hopelijk bezocht heeft. Dus um, ja. we hebben het hier voor ons liggen ja. we, hebben het al, we hebben het al bekeken ja. um, wat heb jij hier aan kunnen doen? Uh, wat, wat was jouw aandeel aan dit boek? Uh, ik heb uiteindelijk uh, meneer Prins uh, 20 jaar geleden uh, beter leren kennen. Ik, uh, ik heb meerdere boeken voor mogen maken. Wie is meneer Prins? Meneer Prins is de eigenaar van uh, Cobra's Pen. Uh, en nou, is uh, best bekend in uh, de omgeving. Uh, meneer Prins die koopt uh, uh, ja, prachtige panden op... en uh, herstelt ze in ere. En, uh, nou, dat doet hij echt uh, tot in detail... Uh, of transformeert ze voor de toekomst. Uh, zoals waarschijnlijk ook Halfweg, ja, zoals je bedoelt. Sugar City, ja. uh, maar ook een aantal uh, nou, wat grotere panden in het centrum van Haarlem. Die uh, worden getransformeerd tot uh, kantoren of uh, tot luxe appartementen. Wauw. Nou, dat is een, een heel mooi streven van de heer Prins... Ja, om deze gebouwen ook ja. te laten voortbestaan. Ja. En meneer Prins heeft... Uh, ook 20 jaar geleden uh, van Staatsbosbeheer het herenhuis uh, op Elswoud uh, ja, kunnen bemachtigen. Uh, dat was door middel van een prijsvraag. Hij had het plan ingediend om uh, het herenhuis af te bouwen in de ruil dat hij, ik meen, uh, het kon uh, uh, pachten voor 60 jaar. Nou, daar is uh, Staatsbosbeheer in meegegaan. En meneer Prins heeft groen licht gekregen voor uh, de afbouw. Want het huis is eigenlijk nooit afgebouwd in uh, de 390 jaar. Um, Toen de tijd uh, heeft meneer Prins uh, ja, mijn vader gevraagd om het manuscript te schrijven voor een boek. Wat hij uh, graag wilde uitgeven over, over Elswoud. Want dat had jouw vader al deels ook geschreven, hè? want jouw nou, vader houdt van ja, geschiedenis. Hij, en hij had hem nog niet, had had hem hem nog hem nog niet klaar. Niet, nee, het was niet klaar. Dus mijn vader heeft er echt wel jaren over gedaan. Dus die, die is echt uh, ja, de archieven ingegaan ja. en uh, het helemaal uitgezocht. En, uh, maar goed, gaandeweg uh, kregen we de financiële crisis... en nog wat crisissen uh, en is uiteindelijk het manuscript op de plank beland... Hm. Uh, nou, uh, het herenhuis is nu een jaar geleden uh, helemaal afgebouwd door meneer Prins. En dat was voor hem de reden om uh, nou ja, nu het manuscript van de plank af te halen. En, uh, en heeft mij gebeld van, uh, wil je het boek gaan vormgeven? En dat wordt, uh, ja, dat wordt echt een koffietafelboek. En uh, nou, het formaat is echt groter dan A3. En het boek weegt ook 2,2 kilo uiteindelijk. Ik wou net zeggen, ja. En uh, we hebben er een jaar aan uh, gewerkt met elkaar. En uh, ik heb de vormgeving gedaan. Uiteindelijk heeft uh, de dochter van uh, meneer Prins ook uh, het een en ander uh, meegewerkt. Uh, er zijn uh, twee mensen van ons Bloemendaal, stichting ons Bloemendaal, die hebben meegewerkt. Die uh, hebben zich ingezet om teksten te redigeren. Maar ook uh, de copyrights en het hoge resolutie beeldmateriaal uh, te kunnen bemachtigen. Um, Want deze stichting, Bloemendaal, die zet zich ook in voor behoud van. Ja, de Stichting als uh, Bloemendaal uh, bestaat al heel lang. En die zet zich in voor het behoud van natuur, cultuur, uh, erfgoed in, uh, in deze omgeving. Dus en... die werden hier ook wel heel erg enthousiast van? Ja, zeker ja. weten. Zeker weten, ja. Maar het huis, het landhuis, uh, heeft zoveel fasen doorstaan. Ja. Uh, we hebben het net even bekeken, maar. Je zei net, ja, eigenlijk wat we nu zien is wel bijna het vierde huis. Ja, het is eigenlijk uh, het vierde huis. Uh, het vierde huis is, is, is in, uh, aan de buitenkant in ieder geval uh, zoals het eruit ziet. Uh, meneer Prins heeft eigenlijk het... Laatste huis helemaal afgebouwd zoals de bedoeling was... Uh, naar aanleiding van de bouwtekeningen van meneer Muisken. Uh, meneer Muisken heeft echt uh, tot in detail uh, de tekeningen gemaakt... Uh, van de buitenkant, maar ook van de binnenkant. Dus alle stijlkamers, alle plafonds, schilderingen, maar ook de... De, de kasten in de keukens, de, de, de balustrades, de, de ontwerpen van de deuren, de zuilen, zuilen ja. van vijf soorten marmer. Maar hoe kom je aan vijf soorten marmer? Ja, hoe kom je aan vijf soorten marmer? Nou ja, dat, uh, dat heeft meneer Prins Voor natuurlijk heel goed uitgezocht. Ja, en uh, meneer Prins is uiteindelijk op een handelsmissie... met uh, meneer uh, minister van Kemenalen naar China gereisd, afgereisd... samen met de architect en met de bouwtekening in de koffer. En... Uh, ze uh, zijn meerdere keren afgereisd, want het is niet meteen gelukt. En, uh, en ze hebben in China toch uh, iemand gevonden die hun uh, verder op weg heeft geholpen met uh, materialen zoeken. Ze zijn naar steengroefjes gegaan in China. En dus ja, het is uiteindelijk gelukt. Uh, op een gegeven moment werden de, de kosten in China, die gingen omhoog. Ja. En dat kwam, denk ik, ook door de financiële crisis toen de tijd. En toen uh, is meneer Prins gaan zoeken naar alternatieven om het marmer uit andere landen te halen. Uh, maar dat is wel uiteindelijk allemaal verwerkt in China, omdat daar de mensen ja, het tot, op, tot in detail kunnen ja, verwerken. Ja, heel kundig, ja. ja. Ik geloof dat er 10 zeecontainers uiteindelijk allemaal naar Elswoud zijn wow. gebracht. Om, uh, nou ja, om het landhuis uh, helemaal af te bouwen. en... Uh, bij de laatste hoofdstukken zie je ook wel ja. hoe het geworden is. Ja. Maar er hebben zoveel mensen in gewoond. En daar gaat dit boek natuurlijk ook over. Ja. De geschiedenis is ja. echt het grootste deel van het boek. Uh, in het boek worden, wordt echt de, de, de eigenaren van het huis in die 390 jaar belicht. En uh, ja, die hebben allemaal hun steentje bijgedragen... aan uh, wat het huis uh, uiteindelijk nu geworden is. Ja. Het, heeft, het huis heeft ook een hele tijd... Uh, ja, verpauperd eigenlijk leeg staan. Ja, want ik uh, las dat de Duitsers die, er, die het huis hadden geconfiskeerd... Ja. die hebben op een gegeven moment zelf maar plafonds en uh, ja. vloeren erin gelegd. Ja, die hebben er verdiepingsvloeren erin gelegd. Ja, ja. ja het, het, was, het was volgens mij ook de de Het waren volgens mij niet echt de Duitsers, maar, oh ja, maar goed, okay. het zou kunnen. Uh, ze hebben daar wel allemaal gebifockeerd en, uh, en ze hebben het ook heel erg uitgewoond in mm. tijd. Ja. Ja. En er en, was ook vaak hoog bezoek toen het huis ja. in volle glorie was? Absoluut. Ja. Uh, en daar heb je Absoluut. ook, of daar heeft je vader een deel voor geschreven, maar je hebt dat ook gebruikt voor je ontwerp eigenlijk, hè, voor design? Ja, de pagina's hoog bezoek, die, uh, meneer Prins uh, vindt het natuurlijk heel erg leuk. Uh, dus nou, maar dat is ook. Het is ook inderdaad heel leuk. Dus die, die hebben op een aparte manier vormgegeven, dus een grote foto van. Uh, ja, van het hoge bezoek. En uh, met mooie tirantijnen... en een uh, mooie scharlakenrode ondergrond qua kleur. Ja, want die kleuren, dat zeg je van... Uh, uh, want toen ben je daar gekomen... want elk hoofdstuk heeft wel een andere ja. kleurpagina. Ja, elk hoofdstuk heeft een andere, uh, andere kleur. Het kleurenpalet uh, hebben we helemaal samengesteld... uit de ontwerptekeningen van Muiskun. Dus alle, alle kleuren per hoofdstuk, die, die zie je ook terug... In de ja, afbouw, oh, in mooi. het huis. Ja. En waar ben je nou het meest trots op als je dit boek ziet? Want prachtige foto's ook. Maar ook al die uh, schilderijen, afbeeldingen. Ja. Uh, het is echt een lust voor het oog eigenlijk. Ja. Het papier is ook mooi. Ja. Uh, de kaft ziet er prachtig uit. Ja. Nou, het is sowieso... Een boek op dit formaat is, uh, is natuurlijk een heel fijn boek om, uh, om in handen te hebben. Ja. Uh, ja de mooie prenten en de mooie foto's komen ontzettend goed tot z'n recht. En, uh, uh, we hebben gelukkig het boek met elkaar in een jaar tijd kunnen realiseren. Want Zo. daar ben ik het meest blij mee. Uh, ik heb ook uh, samen met de drukker... hebben we alle mogelijkheden uh, ja, aan meneer Prins laten zien. Want de cover is uh, bedrukt met een goudfolie. Daar moet je een preegstempel voor maken. Uh, ja, dat moet je goed voorbereiden. De keuze van papier. Meneer Prins wilde eigenlijk heel erg uh, mat papier. Wat lijkt op handgeschept. Ja. Dus we hebben proefdrukken laten maken op uh, nou, uh, wat matter papier. Nou, ja, je, moet je moet alles, alles bekijken. Met of alles bekijken. Wat het mooiste is. Ja. Ja. En die heeft meneer Prins totaal afgekeurd toen we mm -hmm. aan tafel zaten. Terwijl de pellets papier al besteld waren. Dus de drukker heeft ook heel erg zijn best gedaan uh, ja, om alles uit de kast te trekken. Om uh, nou, ja, te laten zien van wat zijn de druktechnieken, wat is mogelijk, wat voor soort papier hebben we. En daar is uiteindelijk een klap op gegeven en uh, ja, dan... Uh, en dan, en dan kan je gaan drukken en afwerken. En, uh, er zit een gouden leesbandje, gouden, gouden kapitaalbandjes, uh, boekbindbandjes. Dus en alles en is alles, gedacht. Alles uh, tot in detail is... Uh, Ik is... denk dat meneer Prins heel trots is. Ja. En jij ook, en je vader ook. Hoe, ja. hoe mooi is het dat je vader dit boek ja. ook in handen heeft kunnen ja. krijgen... en kunnen lezen en kunnen zien. Ja. En ja. Uh, waar is het eigenlijk te koop? Het is te koop uh, bij de boek, boekwinkel uh, De Vries en van, van De Stokkum, is, Vries en Stokken. ja. ja. Het is te koop... Uh, in Haarlem, hè? In Haarlem. Ja. En ook online is het te koop voor 65 euro. Uh, nou, en... Ja, dat is eigenlijk de enige manier om aan het boek te komen. Een prachtig boek om ja, op je koffietafel te leggen, ja. maar om heerlijk in te bladeren. Een ja. stuk geschiedenis van onze ja. omgeving. Ja. Of cadeau en, uh, te doen. En je kan hem <laughs> ook nog cadeau doen. Ja. Heel erg bedankt. We gaan nog even verder bladeren. Dankjewel. Welkom bij ZFM, het Geluid van Zandvoort. learned the truth at 17 that love was meant for beauty queens and high school girls with clear skin smiles who married young and then retired the valentines i never knew the friday Was spent on one more beautiful. At seventeen, I learned the truth. And those of us with ravaged faces, lacking in the soul. Ja, geweldig. Ja, aan. wel Jennifer, Ja, Genesijen. Genesijen, ja heel mooi. Heel. Ja, ik weet er alles van. Het is zeven uh, minuten over half elf. Uh, we gaan uh, kruipen richting elf uh, uur. Maar dat zijn we nog niet, want naast ons is komen te zitten Geert Seidsema van Camping Zandvoeren. Welkom, uh, Geert. Dank je wel. Het is niet de eerste keer dat je bij ons bent. Want nee, dat is ja ja We weten ja, ja, ja. in ieder geval ja. waar je moet zijn. Ja, ja, echt echt ja maar de, de aanleiding is uh, de gemeenteraadsvergadering van afgelopen dinsdag. Daar is een motie vreemd. ...van de partij Zee... Uh, ter sprake gekomen en daar is over gestemd. En die hield eigenlijk in... ...dat de bouw van chalets... ...op Kemmingslandervoeren... Uh, ...direct gestopt zou moeten worden. Nou, die motie is verworpen... ...met, uh, wat was het, 12 tegen 4? 12 tegen zo? 4, ja. ja en anders was het uh, uh, 11 tegen 5 geworden... ...en er ja. was iemand van de PVV niet. Maar goed... Uh, ja, uh, was je er erg verbaasd over? Nee, moment? we waren niet anders verwacht. Nee. Nee? Kijk, je moet het zo zien, Hans. We hebben 9 september een deel van de Raad uitgenodigd. Daar zat de VVD onder andere ook bij. En voor ja. de rest waren het allemaal partijen die ons wel steunden. We hebben we een rondje camping gedaan. Hebben we die mensen uitgelegd wat we de afgelopen twee jaar mee bezig zijn ja. geweest. En waar we tegenaan lopen. En ook de verschillen die we hebben met de gemeente... Uh, de laatste keer zei ik tegen jou de volgende keer dat ik kom... heb ik een vrolijk verhaal, maar dat blijkt dus niet zo te zijn. Yeah. De gemeente blijft toch gewoon volhardend in hun uh, standpunt... dat daar gebouwd mag worden. Ja. En in het bestemmingsplan staat toch echt dat er niet gebouwd mag worden. En dan kan je wel een geitenpaadje bedenken... door uh, te zeggen van uh, die chalets die daar komen, dat is prefab. Dat is niet bouwen, maar dat is wel bouwen. Uh, en hun vinden van niet. Nou, daar gaat continu de discussie over... Inmiddels uh, wordt een hele documentaire over de camping gemaakt. Dat is landelijk opgepakt door WNL. Er zitten wat onderzoeksjournalisten aan vast... van onder andere Follow the Money en nog wat uh, anderen. Waar ze zelf natuurlijk ook doorgegaan. En inmiddels heb ik een radio-interview gevonden... van 14 april 2012 van Hans Hogedoren. Mm -hmm. Toenmalig wethouder. Toenmalig wethouder. En als je dat terugluistert, en dat is hier bij de radio... zou je bijna denken dat hij commercieel directeur is... van de familie Kijsler. <laughs> Nou, dat was hij ook een klein beetje volgens mij in die tijd. Ja, maar goed. Nou ja, goed. En daar, om daar op door te gaan, daar begint de schoen toch wel een beetje te dringen. Ja ja, ja, ja, ja. Maar goed, er is een, ja, onafhankelijk werd het genoemd, onderzoek geweest... Hè, door een advocatenbureau over de gang van zaken. Ja. En daar is uitgekomen, tenminste volgens dat onderzoek... dat alles volgens de regels zou gaan. Ja. En dat er gebouwd zou mogen worden. Ja. Ja. Want jullie hebben ingesproken gesproken ook bij de commissievergadering... twee weken Klopt. voor die raadsvergadering. Ja. Uh, ja, jullie, ik denk dat jullie met, met klappende oren uh, daarna nou klaarverdelen. Ja, op de eerste plaats, we wisten niet dat die advocaat zou komen. Op de tweede plaats ging hij daar een verhaal afsteken... waar ik inderdaad gewoon uh, klappende oren van kreeg. <laughs> ja. Want ik dacht echt, wat is deze man aan het doen? Kijk, ook een advocaat heeft gewoon uh, een, een, een ethiek. En hij riep me steeds, ik mag die vraag niet beantwoorden... maar vervolgens... ...ging je daar wel een heel antwoord op geven. Uh -huh. En de twee vragen die hij moest beantwoorden... ...die beantwoordde hij niet. Uh -huh. Althans, niet op de manier zoals hij die zou moeten beantwoorden. Want mag daar gebouwd worden? Nou, daar ging een heel verhaal over inkleden... ...dat dat wel mocht. En waar het trouwens mee begon... ...de notitie die hij gemaakt had, die is gepubliceerd... ...en hij riep daar, of ja, ik roep dat maar riep... ...want het leek mij een beetje op een marktkoopman... ...zoals hij daar stond. Dit is een concept. Uh -huh. Nou, volgens mij is hij nooit als concept... Gepresenteerd, maar die is gewoon ja. uh, gepresenteerd als een stuk wat, wat de waarheid uh -huh. is. Daarbij riep hij ook, ik ben in tegen. Ik heb de wethouder, ken ik niet. Ik heb ze nog nooit gesproken. Blablabla. Ja, Bovenaan ja. de notitie staat in opdracht van de wethouder. Hij komt uit Bloemendaal. Hij heeft in het verleden voor de gemeente Bloemendaal gewerkt. Dus ja, ook dit riekt ja. weer ja. naar... Maar goed, hij, hij uh, ging terug op dat bestemmingsplan 2015 en hij, hij zei dat het binnen het bestemmingsplan gebouwd zou mogen worden. Maar dat is dus gewoon niet zo volgens uh, jullie, neem ik aan. Nou ja, kijk, als je het geitenpaadje neemt en je zegt, die chalets die hier komen, die gaan we plaatsen. Want uh -huh. zo staat het ja. in het bestemmingsplan. Je mag een en plaatsen. En die gaan we plaatsen en die gaan we niet bouwen, want dat is prefab. Die zijn van tevoren, zijn het systeemwanden en die gaan we dan tegen elkaar aanzetten. En dat noemen wij plaatsen. Uh -huh. Dat noemen wij bouwen. Dus wie je ook spreekt, dat moet je ze dus bouwen. Maar er is toch ook de, de, de discussie over wat is een chalet? Nou, dat is... Kijk, in 2015 stond er staarkaravan en streep chalet. De mensen die dat ooit veranderd hebben... die hebben nooit het idee gehad van... we gaan hier een bungalowpark neerzetten. Kijk, als je een caravanbouwer spreekt in Noord-Holland... of in uh, bij, oud beijeland waar ze zitten... en je vraagt hen, wat bedoel je daar nou precies mee? Dan zegt hij, nou, in het verleden hadden we die stalen caravans. Toen zijn we zelf uh, caravans gaan bouwen... En het hebben we op een gegeven moment chalet genoemd. Dat scheelt 10.000 euro. Maar een chalet of een caravan, moet wielen onder? Dat zit er ook onder, ja. Dat ja. zit ook onder die chalets Al, ook? Ja. Nee, die van hun niet. Nee. Want die worden gewoon duurzaam aan de grond verbonden. Ja, ja. Er wordt een fundering voor gebouwd. Het bewijs ligt ook bij ons op de camping. Want ze hebben twee funderingen neergelegd. Toen heeft de wethouder, nadat wij hebben aangedrongen... dat mag niet gebouwd worden. Heb je een handhavingsverzoek hebben we ingediend. Dan heb je de bouw stilgelegd. Omdat ze geen vergunning hadden. En nu in einde roept hij weer van... er mag vergunning vrij gebouwd worden. Waarom heb je het dan toen stilgelegd? Dat, mm -hmm. dat is een ja. beetje raar. Ja. Hey, laten we even teruggaan naar die motie. <coughs> ja, in persoon. die motie nou, er stond onder, onder andere in de leefbaarheid... Dus in het geding. het uh, duingebied moet beschermd ja. worden... De, de raad moet de, uh, regels uh, strikt handhaven... Ja. et cetera, et cetera. Want vond je van die motie... die trouwens ook ingediend werd door... Uh, PVV, GroenLinks, de Partij van de arbeid. wat vond je van die motie? Uh, ik vond de motie op zich uh, goed. Ik vond hem wel een beetje... Hij had voor mij wat harder erin gemogen. Kijk, ja. Ik vind dat de politiek sowieso een standvond wat te lief voor elkaar is. Waarschijnlijk uh -huh. omdat het een klein dorp is... en dus ze allemaal in hetzelfde koffietentje zitten. Maar het mag wel een beetje een pittige discussie gevoerd worden. En wat ik steeds roep... die wethouder en die burgemeester die zijn autonoom aan het regeren... en dan wordt er zo'n motie ingediend... dan komt zo'n raad in beweging... en dan leg je dat gewoon naast je neer. Ja, ik bedoel, waar ben je daarmee bezig? Hendrik zei, de wethouder, dat die onuitvoerbaar ja, dat zou zijn. Ja, dat is niet waar. Dat roept hij natuurlijk continu. Hendrik zit daar een beetje op zijn <laughs> gouden troon. Die mensen allemaal de les te lezen. Maar dat is natuurlijk helemaal niet waar. Ja. Dus de raad beslist uiteindelijk wat het ja, Hij zit daar gewoon om de wet te handhaven. En ja. dat doet hij vervolgens niet. Hij maakt zijn eigen wet. En hij zoekt mensen om hem heen die met hem meepraten. Uh -huh. Hij zit gewoon bij die, bij die projectontwikkelaar op schoot. ja, ja. ja, ja. En, en hoe nu verder? Hoe nu verder? Nou, ja, kijk. Uiteindelijk, en dat roep ik al twee jaar, hè, zullen we bij de rechter komen. En het is natuurlijk heel vervelend dat wij als burgers de gemeente voor de rechter moeten dagen. Ook al gaan we van die camping af, wij gaan net zo lang door totdat de onderste steen boven is. Ook al is het bij de Europese Raad. Want uiteindelijk is het een Natura 2000 gebied. Daar vinden wij ook wat in. Inmiddels is Stichting Duinbehoud aangehaakt bij ons. Er komen nog wat andere natuurorganisaties bij. En we willen het niet vertragen, daar gaat het niet om. We willen het beëindigen. Er mag niet gebouwd worden in dit gebied. En dat gaan we aantonen. En we gaan ook gewoon aantonen dat de burgemeester een wet houden... als commercieel directeur optreden van een projectontwikkelaar. En het zit ons echt heel hoog dit. En we gaan dit gewoon echt landelijk aanpakken. En ze gaan op tv komen, ze gaan in kranten komen, op internetsites... Wij gaan gewoon door. Wat kan de uh, provincie nog uh, uh, voor rol spelen? Nou ja, kijk, De provincie, en dat heb je ook gehoord bij, uh, op het moment dat we aan het inspraken waren. Vroeger de mensen, is er een plan? Toen zei de wethouder, nee, uh -huh. er is geen plan, er is alleen een schets. Uh -huh. Kijk, op het moment dat er een plan ingeleverd wordt, dan moet het naar de provincie toe. En dan zal de provincie zeggen, ja, er wordt gebouwd, dit mag niet. En daarom wordt er geen plan ingeleverd. Huh. Er zijn steeds vergunningjes aan het aanvragen. Kapvergunning, aanlegvergunning, allemaal losse vergunningjes. Daar gaat de gemeente over, daar gaat de provincie niet over. Maar als dit bij de provincie terechtkomt, dan gaat hij zeggen dat mag niet gebeuren. We hebben de provincie ingelicht, ook de gedeputeerde. Die zegt, ja wij weten het niet, want er is geen plan. Je huh. vogelensdroom speelt het ongeveer hetzelfde. Hè? Klopt. Uh, gemeente Bloemendaal uh, die is daar wel volop in, in gegaan. Klopt. Ja. Hoe kijk je daar tegenaan? Nou ja, dat is natuurlijk echt onvoorstelbaar. 500 meter hemelsbreed verderop ja. zegt de burgemeester gewoon: het gebeurt niet. Ja, ja. En uh, we hebben daar wat raadsleden gesproken en die zeggen gewoon: het ja, gaat niet gebeuren. Ja. Nou, het past gewoon niet binnen het bestemmingsplan. Sterker, als het wel zou passen, willen we het ook niet. Want we ja. willen diversiteit en recreatie. Wij willen die camping behouden ja. hier voor de gemeente. Kijk, en in Zandvoort zijn alle familiecampings weg. Er is geen één familiecamping meer. De VVD-wethouder. Uh, Lars, die hebben een mooi uh, stuk geschreven. Dat, ee, ja. Lars van Correa, ja, klopt. En er staat in over uh, diversiteit en recreatie. Maar op dit moment komen er alleen maar bungalowparks in Zandvoort. Uh, ja. En wat ik altijd zeg, Zandvoort wordt het Santropee aan de Noordzee. Je kan hier straks alleen nog maar met een Ferrari en een dikke portemonnee naartoe. Maar niemand met een tentje of een, een, een kipcaravan kan niet meer in Zandvoort terecht. Nee, erg moeilijk. Uh, net uh, daarbuiten wel, he? in, in uh, Bloemendaal. Er is nog ja. een grote camping, maar ja. het uh, ja, is ook eigenlijk ja, te weinig ja. voor. Ja, ik lees net nog een stuk van laatst dat hij van Zandvoort uh, over vier jaar... dat is dan denk ik twee jaar geleden, een bruisende dorp wil maken. Ja, jaar rond. Het, ligt. het jaar rond. <laughs> ja. Maar ja, ja, dit ziet er niet heel bruisend uit op deze nee, manier. Nee, nee, nee. Jullie hebben, dat kwam ook in die commissievergadering te spraken, die al. 60.000 euro uitgegeven aan, uh, aan juridische kosten. Ja, klopt. Hoe, hoe, hoe betalen jullie dat? Nou ja, wij uh, hebben een vereniging, daar betaalt iedereen jaarlijks lidmaatschap Ja, maar dat is niet genoeg om... Nee, uh... dat, is nee genoeg. dat is bij lange na niet genoeg. Dat is bij lange na niet genoeg. Wij doen een uh, crowdfunding, dus we worden gesteund door heel veel ondernemers in ja? het dorp. Daar zijn we ze ook zeer dankbaar voor. Okay. Dat die ondernemers allemaal achter ons staan. En we gaan zelf met de pet rond op de camping. Yeah. Ja, dit, dit wordt natuurlijk wel steeds weer een zware dobber. We hebben zo meteen een rechtszaak. Omdat ze ons weer opgezegd hebben. Gaat zeker weer rond de 15.000, 20 20.000 euro kosten. Yeah. Kijk en het is ook een beetje doodbloed. Hè? Want deze ondernemers die weten. Dat ze die rechtszaak niet gaan winnen. Uh -huh. Want het plan is niet concreet en uitvoerbaar. Dus al twee keer eerder hebt de rechter beslist. Het plan is niet concreet en uitvoerbaar. Dat gaat u nu ook weer zeggen. Ja. Maar vervolgens zijn wij weer 20.000 euro. Ja. Ja. Minder dus er, er komt eerst een rechtszaak tegen de opzegging die jullie gehad hebben, hè? want wat ja, uh, dat jullie eraf moeten. Ja. Ja. Uh, en, en dan komt er nog een rechtszaak tegen de gemeente, zeg maar. Nou ja, wij, wij zijn nu een rechtszaak aan het voorbereiden naar de gemeente toe, waarin we aan willen tonen dat er niet gebouwd mag worden. Ja. Kijk, en die rechter, die is integer en onafhankelijk. En die zal uiteindelijk beslissen vanuit het bestemmingsplan dat er niet gebouwd nog wordt. En dan kan de wethouder en de burgemeester nog 300 keer zeggen. Maar mijn bestuurlijk jurist zegt A of B. Die rechter is in tegen. En ik geloof nog steeds dat wij in een rechtsstaat leven in Nederland. En dat hij in het voordeel van ons gaat beslissen. Ja, en staan jullie over drie jaar nog op de camping denk je? Ik, ik sta over drie jaar nog op de camping. Ja, okay. voor mij hadden jullie uh, Ruben. Ja, die ja. jongen Een de... Land de... Zijn. Ja, die komt er ook vandaan? Met zijn moeder. Die stonden bij ons op de ja, camping. Ja. Ja, en die ja, mensen zijn... Die hadden net twee jaar geleden een nieuwe caravan gekocht. En die mensen zijn uit angst weggegaan. Ja, ja, die ja, mensen ja, ja. zijn weggevest. Ja, ja, ja. Niet te geloven, zeg. Nee, niet te geloven. Onvoorstelbaar. Ja, ja. Ja. Ja. Ja. Dus je, je, je staat over drie jaar nog op de camping? Ik sta over drie jaar nog op de nou, kant. Uh, van harte gefeliciteerd. Dan ja, dankjewel. <laughs> ja. Maar uh, wanneer komen die rechtszaak? Heb je enig idee? Ja, nou, ik denk dat we uh, voor die opzegging ergens uh, volgend jaar. Uh... Ja, maart, april zijn we ja. aan de beurt, hè Want uh, 2 oktober dan is uh, de rolbehandeling. Ja. nou Dan heb je twee keer vier weken om uh, te reageren. Ja. Dus dan zit je al in volgend jaar. En met de gemeente moeten we voorbereiden. We kijken mm. als we met ze naar de rechter gaan, willen we zeker weten dat we winnen ja. Dus we hebben gewoon mm -hmm. echt wel goede stukken en, nodig. En, zijn we nu een, je des, desnoods gaan jullie ook naar de Raad van State? En Absoluut, alles, uh, de Raad van ja, ja, State tot aan het Europees Hof. Europees ja. Hof? Ja, tot aan het Hof. Je bent juridisch wel heel erg onderlegd aan het worden. Hè? Nou dat is niet mijn beroep, maar in de afgelopen drie jaar heb ik hier zoveel over moeten lezen, bestemmingsplannen, wetgeving, uh -huh. artikel 22, lid 1, noem maar op allemaal, dat ik bijna een advocatenbureau kan beginnen. Ja, ik ben gewoon ja. 25, 30 uur in de week hiermee bezig. Ja. ja, dat begrijp ik. Ja, naast me gewoon mijn baan. Ja. Dus dat is uiteindelijk ook niet meer vol te houden. Ja. Kijk, en Ik zei vanochtend ook tegen mijn vrouw, ik begin nu wel een beetje mijn buik vol van te krijgen. Uh -huh, ja. Dat zo'n gemeente zo stoïcijns blijft zitten. Uh -huh. En ik weet niet of jullie het debat hebben gevolgd met de minister over die varkensprikkers. Uh -huh. eh, dat, uh -huh. dat, die, dat zij dat goed wilde keuren, maar die commissie die dat zat niet. En dat is nou een debat wat scherp gevoerd wordt. Ja, en dat ja, uiteindelijk uh -huh. de minister overstag gaat. Ja. Nou, dat moet hier ook gebeuren. Die raad moet gewoon de handschoen oppakken. Die moeten laten zien wat ze daarvoor zitten. Die zijn mm -hmm. gekozen door de burgers van Zandvoort. En die zitten daar niet als zaal opvullen. Mm -hmm. Oké. Okay. Nou Geert, ik wens je enorm veel succes. Uh, het, het, het einde is nog niet in zicht. Dank ik je wel, neem man. aan dat je, dat je ooit nog wel eens terugkomt hier. <laughs> uh, bedankt, bedankt voor je komst. Bedankt voor en, uh, ja, ik kan je alleen maar succes wensen. Ja, ja, ja, heel, heel veel, heel veel sterkte. Sterk. We gaan nog een muziekje draaien. Oh, Oké, okay. komt-ie aan.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 I'll see you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 Ze nooit, maar die voel mij vrij. Ja, André Hazes. Dat blijft legendarisch. Ja. Twintig jaar geleden is je overleden. En uh, hier aan tafel zit uh, Kees Rutgers. Uh, ja, jij doet elk jaar het André Hazes Mezingfeest in Zandvoort. Hè? Ja, dat klopt. Vertel ja. eens even, hoe is dat ontstaan? Nou, vanaf het moment dat uh, Hazes doodging... toen uh, zat ik met een clubje... toen werd ik nog bij de Telegraaf in Amsterdam... ik zeg, nou, volgend jaar ga ik weer een feest organiseren... want Hazes moeten we niet vergeten. Nou, ja. toen heb ik dus hier op het strand de eerste keer uh, bij Sunset het gehouden. En nou ja, het is nu al de achttiende keer. Was dat meteen een succes toen, of niet? Uh, ja, toen uh, had ik uh, Mick Harry die kwam zingen. En, uh, oh ja. Ah. De, de halve Telegraaf was er. En, ja, was altijd wel gezellig natuurlijk. Dus uh, <laughs> ja, het was heel gezellig op het strand. En sindsdien heb ik dus in het dorp uh, verschillende cafés uh, gehouden de laatste jaren dan in het wapenversanding ja ja ja dus 18 keer al ja twee keer uh. door corona niet okay. oh ja natuurlijk ja, ja anders had het er twintig zijn ja, oh je, ja. je bent meteen één jaar na zijn dood ja, ben je ja. meteen begonnen, meteen begonnen ja oké okay. hoe is 20 jaar geleden het was veel aan het nieuwste afgelopen ja, ja, week ja, ja, ja. hoe heb jij dat toen beleefd in die tijd kun je het nog herinneren uh, ja, ik, Want jij was toen al een fan van een Amerikanen, ja, of Ja, altijd een fan van een En anders. je werkte bij de Telegraaf? Ja. ja. Als journalist? Ja. Oké. Okay. En ik kende hem ook wel uh, aardig. Oké. Ik ben een met hem op stap geweest. Uh, en uh, nou ja, het moment dat hij overleed, dat hoorde ik dan op de krant ook. Hè. Haas is dood, s morgens vroeg. Ja. Mm -hmm. En uh, nou ja, dan is het al om... Uh, Paniek, paniek. Nou, paniek, maar ja. Nou ja, althans, uh, iedereen loopt ja, erover. Ja, ja, ja, ja, ja. En toen ben ik ook nog in de arena geweest, bij die afscheidsceremonie. Uh, oh, daar ben je uh, geweest, ja? ja? Dus dat was wel indrukwekkend. Je ja. was niet de enige, zeg ik. <laughs> nee. Maar toen had ik al het idee van, nou ja, uh, we gaan hem... Uh, Elk jaar uh, gaan we hem proberen te eren. Want ja. dat, uh, nou ja, dat was goed, uh, goed georganiseerd toen, he? dat afscheidfeest in de arena. Ja, dat moeten ze natuurlijk in, in een paar dagen regelen. Ja, dat was heel goed. Ja. Uh, maar het was wel knap gedaan Zoveel inderdaad. Zoveel mensen, die, ja, dat, ik kan me niet herinneren dat er uh, nee, waar rare dingen er? gebeurden. Nee, nee, was, was, uh, maar het ja. meezingfeest, wat, uh, wat, wat kunnen we verwachten? Nou, uh, muziek van hazes natuurlijk. Oh ja, nou. ja. <laughs> Alleen maar hazes. ja. En uh, er komen verschillende zangers die komen dat opluisteren. Zoals? Zoals uh, Mao uit Zandvoort. Ja. Jeremy van der Berg. Ja. Uh, Erik Leffert. Erik Leffert, ja. Ja, ja die, die, die, uh, nou, die kan ik niet opvallen, maar uh, ja, die, ja. Die, die kan ook redelijk hazes. Dus, uh, ja, ja die, en die ja. kan ik ja. er ook wat van hoor. En er ja. komt ook uh, Joshua, dat is de leider van een hazescoor in Zandam. Oh, wat leuk. Ja. Die hebben een heel groot uh, koor. En uh, ja, die komt ook zingen. Ja. En, uh, maar iedereen kan meezingen ook. Iedereen maar. kan meezingen. Dat is de bedoeling. Uh. Ja. Ja. <laughs> en, uh, ik weet dat dit de laatste jaren steeds drukker geworden. Het was ja? redelijk goed weer. Uh, dus het terras zat helemaal vol. En, uh, ja. hey, het begint om vier uur. Het om 4 uur, ja? En, en dat is uh, 6 oktober, hè? daar moeten we er even bij zijn. Ja, het is 6 ja. oktober. En, en ik ben en, uh, eigenlijk overgegaan van zaterdag naar zondag. De eerste jaren altijd zaterdag. Okay. Maar ik merkte dat het, uh, ja, mensen zaterdags vaak geen zin meer hebben om Aha. de deur uit te gaan. En zondagsmiddags is het een ideale uh, ja, ja, ja, ja, ja. om even een ruitje te gaan doen in het dorp. Ja, en dan hebben we natuurlijk de herkenbare Hazus Unox-wasjes. Ja. Ja. Wat, is, wat betekent even. dat? Wat is dat? Nou, Hazes heeft ooit een reclame gemaakt op televisie. Ja. Met Unox-worstjes. Oké. Ja, weet ik toch. Ja. Uh, nou, dat is nog steeds. Uh, <laughs> achtervolgde hem nog steeds. Weet hey, jij maar... dat hij ook uh, in de, in de, in de uh, politiek heeft gezeten? Ja. Hij ja. heeft hij in, vier uh, maanden in de, heeft in de, de raad, raad gezeten. gezeten in de... Ja, van de ronde Verenigde ja. Ja, ja. En uh, hij heeft het maar vier, vier maanden volgehouden. Maar dat was een paar jaar voor zijn dood. Ja. En uh, wat was het? Het belang uh, Rondeveenen belang, geloof ja, ik. Ja, en ja, dat hij het woonde heet. natuurlijk in Finkeveen daar. Ja, door, dus klopt. ja. Van, uh, ja. Die, uh, maar ik zag een foto laat nog en uh, ja, toen zag je al dat hij niet uh, vaak in de spa zat, zeg maar. Nee. We hebben het terug. Is Haas precies op tijd dood gegaan? He? Ja, eigenlijk ja. Dus wel. Want ja. uh, hij werd doof ja En het uh, wordt ja, de terecht dus ja, Het werd wel heel, ja, ja, werd wel dat wel heel dat triest, het want het uh, optreden in, uh, in Benidorm, dat is natuurlijk helemaal misgegaan. Ja, ja want, uh, dat klopt. Uh, ja. ja. Had hij veel geld gestoken uh, volgens ja. mij ook. Ja. Maar anders was hij echt uh, ja, wat een wrak geworden. Ja. Ja. En nou is het een cultheld geworden ja, in de in ja. jaren. Dus, ja. uh, denk je dat die muziek over, over 15 of 20 jaar nog steeds levend is? Uh, ja, ik denk het wel. Ik denk dat het klassieke muziek wordt. Ja. En bestaat het meezingfeest dan ook nog? <laughs> en organiseer jij het dan ook nog? <laughs> ja, uh, nou, je, dat zullen we wel wachten. Ja. Ja. Ja. Maar uh, zolang ik zingen kan... Dan, uh, ja. Maar jij zingt zelf ook mee? Ik zing zelf ook wel wat mee, ja. ja. Dus, uh, maar je, je weet gewoon, als je, als je een avondje uit bent... en op een gegeven moment wordt er hazes gedraaid... wordt het gezellig. Ja. Dat, nee, is, dat, dat, is, uh, dat heeft hij wel goed voor elkaar gekregen. En, en uh, de hele vervolgingsgroepen die misschien een beetje op een meneer keken, uh, die, die zijn ook helemaal... Uh, ja, ja, ja, vroeger was het als je hazes... Ja, dan... Uh, ja, maar nu is het uh, allemaal juppen. Die ja, de, uh, ja, klopt. Ja, bijzonder hè. Ook jongeren. Lopen. En jongeren, okay, en ja. heel veel jongeren weer. Ja. Ja. Dus uh, ja, dat, daarom denk ik dat het nog wel uh, weer doorgaat uh, ja, met de ja, ja, ja. nou, nou, we uh, gaan Kees, het uh, meemaken, 6 oktober. Uh, 6 oktober 6 goed. Ja. Heel veel succes met de voorbereidingen. 4 ja. uur begint het. Samen met de Hazes uh, unox Horses wordt ja. het één groot, ja, dan, uh, gaat dat wel, ja. groot feest. En wij ja, gaan naar het uh, nieuws toe. Wij gaan naar het nieuws okay, toe. Ja? Dus. Oké, okay, bedankt, bedankt. Uh, Kees. Dank je wel. Tot zover het ritme van ZFN. Via de kabel op 104.5.